11 uur in Montserrat met het NWS journaal. De Tunesische luchtvaartmaatschappij Tunisair heeft alle vluchten van morgen van en naar Tunesië geannuleerd. De aanleiding is een algemene staking waartoe de grootste vakbond van Tunesië heeft opgeroepen. De bond riep op tot de staking na aanleiding van de moord op een oppositieleider. De 58-jarige Mohamed Brahmi werd voor de ogen van zijn vrouw en kinderen van dichtbij doodgeschoten voor zijn huis. Na de moord zijn duizenden demonstranten de straat opgegaan om het aftreden van de streng islamitische regering te eisen. In de hoofdstad Tunis hebben betogers barricades opgeworpen en autobanden in brand gestoken.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 Een van de machinisten ligt ook in het ziekenhuis. Hij wordt vastgehouden totdat hij een verklaring heeft afgelegd. Het is inmiddels duidelijk dat de trein veel te hard reed. Zeker twee keer sneller dan ter plekke is toegestaan. Onderzoek moet uitwijzen waarom de machinist zo hard reed... en waarom het waarschuwingssysteem niet heeft ingegrepen. Paus Franciscus heeft een bezoek gebracht aan een sloppenwijk in Rio de Janeiro. Het hoofd van de Rooms-Katholieke kerk wandelde ruim een uur door de favela Virginia in het noorden van Rio. Franciscus werd toegejuicht door duizenden mensen. De paus stopte geregeld om gelovigen de hand te schudden. Tijdens een toespraak riep hij op tot meer solidariteit met de armen. De paus is in Brazilië voor de wereldjongere dagen. De hulpdiensten in grote delen van Noord-Brabant kunnen niet normaal communiceren. Er is een storing aan de systemen P2000 en C2000. De oorzaak is een mankement aan een zendmast. De politie hoopt dat de problemen tegen het einde van de avond verholpen zijn. Er zijn vooral problemen bij de communicatie tussen de meldkamer... en de hulpverleners en wagens op straat. FC Utrecht is al in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld. Thuis werd er 3-3 tegen FC Differdange...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 Dan het weer. Vanavond en vannacht is het veelal droog en zwoel. Minima rond 18 graden. Morgen broeierig warm. 26 tot 29 graden. In de loop van de dag neemt de kans op stevige regen en onweersbuien toe. En zijn er forse windvlagen mogelijk. Ook zaterdag en zondag blijft het broeierig. Met soms een droge periode, maar ook soms zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Chris Keine. Het is een zwarte dag voor iedereen die iets met treinen heeft. Toch was er ook beter nieuws vanochtend in de Volkskrant. De kop boven het bericht luidde... directies NS en ProRail gaan samenwerken. Ik vind het een goed idee. Goedenavond, welkom bij dit Oog op Donderdag. Zometeen het laatste nieuws uit Spanje over het treinongeluk daar. En dan gaan we naar morgen kijken, naar Egypte, waar opnieuw een spannende dag wordt verwacht. Nadat de legerleider het volk opriep om massaal te gaan demonstreren tegen de demonstrerende moslimbroeders. Weer eens wat anders. We hebben live muziek van Hadeweg Minnes. Tekenaar Dick Matena legt ons uit waarom toonders strips een heruitgave waard zijn. En een beetje Hollands glorie zit er ook nog in de uitzending van vanavond, die begint met een overzicht van het nieuws van vandaag. Donderdag 25 juli. Ontzetting bij een man die als een van de eersten bij de verongelukte trein in Santiago de Compostela was. Andere getuigen hoorden een enorme explosie. Is een explosie, een De repente, als het een bombard. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 80. Voor ons premier Rajoy, die zelf afkomstig is uit Santiago de Compostela, is het een zwarte dag voor Spanje. Voor een Santiago como yo, que este is el día del apostol más triste de mi vida. De machinist is inmiddels aangehouden. Hij reed veel te hard, 190 in plaats van 80 km per uur. Dat wordt ook bevestigd door deze Nederlandse vervoersdeskundige. Op 4 kilometer afstand is de trein Sport van het station. Op 4 km afstand moet een trein niet meer zo hard rijden. Zometeen praat ik er nog even over door met de correspondente Jessica van Spengen in Spanje. Er zijn geen prostituees meer op het zandpad in Utrecht. Op last van burgemeester Wolfsen werd alles opgeruimd en gingen de boten op slot. De dames zijn er goed ziek van. Slecht. Ja, ze kunnen niet werken. Om alles te overleven. Betalen alles. Hoe moeten wij dan doen? En ook de buurtbewoners begrijpen het niet. Wat, wat onze burgervader hier geflikkerd, kan er bij mij niet in. Na de sluiting begonnen de vrouwen een betoging bij het stadhuis... om bij burgemeester Wolfsen aandacht te vragen voor hun positie. Omdat uh, Wolfsen ons uh, bestempelt en beticht heeft van vrouwenhandel... worden we door andere kamervuurders terweerd. Dus uh, ja, bij deze is dit onze nieuwe werkplek. Het zat er al aan te komen. Wielenploeg Belkin heeft ploegleider Jeroen Blijlevens ontslagen... omdat uit een Frans dopingonderzoek blijkt dat Blijlevens in 1998 doping heeft gebruikt. En dus heeft Belkin volgens de Nederlandse dopingautoriteit geen keus. Ja, het is terecht. Het is een consequentie van afspraken die gemaakt zijn... over een arbeidsovereenkomst die is afgesloten. En, en ja, ik denk dat de ploeg ook niet anders kan dan dit. Dus wel terecht. En we hebben daar lang over gespeculeerd. Zou het lukken of toch net niet? Maar we hebben het gehaald. We zitten midden in een echte heuse hittegolf. De media smullen ervan. De meteorologen zijn minder onder de indruk. Hallo, met Harry Keurts. 25 graden. Ja, precies bij het middaguur dus. Dankjewel. Nou Harry, we hebben de hittegolf hè? Ja, precies. <laughs> Wist u trouwens dat koeien ook zo'n last hebben van de hitte? Ik niet. Althans niet voor het journaal van vandaag. Een koe zweet niet zoals mensen. Ze zijn ook wel wat groter dan wij. Ze worden wat sneller opgewarmd. Een koe heeft uh, uh, liever 4 graden vorst dan uh, 24 uh, graden en meer warmte. Als laatste hebben we voor u een stukje zeer emotionele tv bewaard. Na twintig jaar Studio Sport te hebben gepresenteerd... nam Twan van Peperstraten vanavond afscheid. Tja, en um, wat moet je nou zeggen? Er komt een... Um, ja, ik, einde van twintig jaar Studiosport. Is moeilijk. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ik word er even emotioneel van, sorry. Dag Twan, het ga je goed hoor. Het overzicht van de kranten van morgen wordt mede gelezen... door Christian Bolenbakker. Militairen hebben steeds minder vertrouwen in defensie. Trouw schrijft dat slechts 40 van de militairen... voldoende zegt te weten over de komende bezuinigingen. Het vertrouwen in de reorganisatie is laag... blijkt uit een intern onderzoek van defensie. De komende jaren worden 12.000 arbeidsplaatsen geschrapt. Dat moet 1 miljard euro opleveren. Het overgrote deel van de militairen vindt... dat bij de bezuinigingen onlogische keuzes gemaakt worden... Ondanks de onzekerheid is de saamhorigheid onder de troepen groot. We militairen zijn vooral teleurgesteld over de manier waarop de politiek omgaat met defensie. Overlevenden van de holocaust worden gemiddeld een half jaar ouder... dan generatiegenoten die de oorlog niet bewust hebben meegemaakt. Onderzoekers uit Israël en van de Universiteit Leiden... hebben de gegevens vergeleken van 55.000 mensen. De onderzoekers hadden verwacht dat de stress van de oorlog... de trauma's, honger en het gebrek aan medische zorg... gevolgen zouden hebben in de rest van het leven. Maar het tegendeel blijkt waar. Het Nederlands Dagblad schrijft dat het mogelijk komt... door de wil van overlevenden om nog iets te maken van hun verdere leven... De investering in het grootste windmolenpark van Latijns-Amerika... dreigt een strop te worden voor pensioenfonds PGGM. De bouw ligt al een jaar stil. Sinds lokale leiders, de inwoners van een dorp... hebben voorgelogen over het project van 132 windmolens... op een schiereiland in Zuid-Mexico. Bij de protesten van de lokale bevolking... zijn tientallen mensen gewond geraakt. Een woordvoerder van PGGM zegt in de Volkskrant... dat het pensioenfonds ervan uitgaat dat de windmolens er uiteindelijk wel komen dat niet iedereen profijt heeft van het project... moet de Mexicaanse overheid maar oplossen. Dat is niet de verantwoordelijkheid van PGGM, al dus de woordvoerder. Minister Blok heeft zich de woede op de hals gehaald... van cateraars en schoonmaak- en beveiligingsbedrijven. Blok laat onderzoeken of de taken die nu zijn aanbesteed aan die bedrijven... weer gedaan kunnen worden door overtollige ambtenaren. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vreest een stevige aanvaring met het kabinet. Het is waanzin om dit op de markt af te wentelen, zegt de CEO van Keteraar Sodexo in het Financieel Dagblad. Er zullen duizenden mensen op straat komen te staan. Bovendien, zegt hij, is het nog maar de vraag of de ambtenaren net zo flexibel zijn als de werknemers van de externe bedrijven. De AIVD heeft in de periode voor 2007 een politicus afgeluisterd... toen die lokaal of landelijk actief was. Het is niet bekend om wie het gaat... Maar het afluisteren van politici ligt uiterst gevoelig. De AIVD heeft de persoon in kwestie niet ingelicht... om te voorkomen dat het beeld zou ontstaan... dat leden van politieke partijen gevolgd worden. Die terughoudendheid is, begrijp, die terughoudendheid is begrijpelijk, vindt de Telegraaf. Al moet de AIVD zich wel aan de wet houden. De inlichtingendienst is sinds 2002 verplicht... om mensen die zijn gevolgd dat na afloop te laten weten. Pas sinds dit jaar is de dienst daar mondjesmaat mee begonnen. Wetenschappers van Imares hebben in de wateren rond Bonaire een nieuwe garnalensoort ontdekt en ook twee nieuwe sponsen. In totaal zijn 80 diepzeedieren opgevist... en die zijn allemaal onderzocht door naturalis in Leiden. De Volkskrant schrijft dat Nederland door internationale verdragen... meer onderzoek moet doen naar alle diersoorten... die voorkomen binnen de landsgrenzen. De onderzoekers lagen tijdens de expeditie diep onder de zeespiegel... urenlang op hun buik in een mini-duikboot. Achteraf, zegt een van hen, leek het door alle veiligheidsprocedures... en de krappe ruimte wel op een Apollo-vlucht. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan gaan we nog even terug naar Spanje, naar Santiago de Compostela. Daar is correspondent Jessica van Spingen. Goedenavond, Jessica. Goedenavond. Ja, Hoe is het uh, daar ter plaatse? Ik neem aan dat men nog steeds druk bezig is met het bergen van de ontspoorde treinstellen. Ja, dat klopt. Daar uh, zijn ze nog steeds mee bezig. De hele dag eigenlijk zijn er de stukken trein steeds uh, um, ja, op grote wagens gelegd eigenlijk en weggevoerd... Uh, vooral het eerste stuk van de trein ligt er nog, dus waar we, de bestuurders ook zaten. Uh -huh. En uh, ja, mogelijk dat daar nog wat meer onderzoek wordt gedaan, maar de rest wordt zo langzaam maar zeker opgeruimd, want het is ook een druk spoor. Dat moet weer vrijkomen natuurlijk. Ja, en, en alle lichamen zijn inmiddels uit die trein gehaald, hè? Ja, dat was vanochtend eigenlijk al. En toen is ook de zwarte doos uh, gevonden. Daar was natuurlijk ook uh, iedereen naar op zoek. Ja. En uh, dan ja, kan het onderzoek ook beginnen van wat is er nou zo misgegaan. Ja, en ik begreep ook dat de koning inmiddels in Santiago de Compostela is aangekomen en bij het ziekenhuis is geweest. Ja, dat klopt. Die had inderdaad uh, vanochtend ook al aangegeven dat hij dat van plan was. De premier was er ook hè, vanochtend vroeg mm -hmm. al. En uh, de koning is ook inderdaad langs de slachtoffers geweest om zijn... Uh, nadeleef te betuigen. Ja. En wat wat de dodelijke slachtoffers betreft is inmiddels van iedereen de identiteit al bekend geworden. Um, of dat van iedereen nu bekend is, weet ik niet. Maar het heeft wel in ieder geval weer wat voet in aarde gehad. Um, het is zo dat het... Mijn ervaring is dat het in Spanje wat langer duurt over het algemeen. Dat heeft een juridische achtergrond. Maar uh, het zou ook zo, gewoon zo zijn dat er een aantal slachtoffers waren... die mogelijk moeilijk te identificeren waren. Hè? De mm. terwijl heeft ja. een enorme klap gemaakt... En het kan natuurlijk zijn dat er mensen bekneld hebben gezeten. Ja, brand uitgebroken. Ja. ja, brand uitgebroken. En er waren uiteindelijk negen experts van de Spaanse politie... zijn daarmee bezig geweest. Ja. Um, nou, Het andere nieuws is dat de, de machinist zelf ook in het ziekenhuis... begreep ik, maar ook aangehouden is. Ja, dat klopt. Hij is, uh, twee, er waren twee machinisten en die zijn allebei gewond geraakt, maar dus wel in leven gebleven. En een van de twee machinisten, een 52-jarige man, die uh, is inderdaad vanmiddag aangehouden. Omdat uh, er toch gezegd wordt, ja, hij heeft te hard gereden. Hij zou uh, op een plek waar je 80 mag, 190 hebben gereden met de trein. Ja. Uh, op een plek waar ook een scherpe bocht gemaakt moet worden. En dan had hij gewoon moeten remmen. Nou ja, er is nog wat discussie over of uiteindelijk ook het uh, systeem daar, het beveiligingssysteem daar op het spoor, wel goed werkte. Maar in ieder geval wil de rechter ook van hem weten: van ja, waarom heeft hij niet gewoon op de rem getrapt? Ja, goed, nou, dat gaan we allemaal nog horen. En ook al die onderzoeken die er nu nog uh, uitgevoerd worden, daar zullen we de komende dagen wel van horen. Dankjewel, Jessica. En in de studio, ik zei het daar straks al, te gast bij ons. Uh, Actrice, bassiste, Hade Wiesmines. Goedenavond. Goedenavond. En je hebt bij uh, Martin Schepping ja, op, op de toetsen. We vragen muzikanten deze hele zomer om een uh, zomerhit te coveren. Dat ga je later doen. Maar uh, je begint met een eigen nummer, neem ik aan. Wat ja? ga je zingen? Invite You. Ga je gaan. Ja. I invite you to look in my eyes can be scary but it's my best advice Do not be led by the lies of life But I just know I have to be a wife Spread your heart Spread your love Spread your soul your skin Spread your everything Cause I wanna come coming Carried, but it's my best part. Do not be led by the lies of a lie. But I just know I have to be wise. It coming Maar ik zit hier ook maar in mijn eentje. Hadewig Minnes was dat begeleid door Martin Schepping. Straks haar zomercover. Weer een dag van demonstraties morgen in Egypte. Zowel de moslimbroeders als de oppositie... voor zover je dat nog de oppositie moet noemen tenminste... op het ogenblik gaan morgen de straat op. Correspondent Sander van Hoorn, net ingevlogen in Egypte. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Ja, dat belooft dus weer een spannende vrijdag te worden. Morgen is dat al voelbaar in Cairo? Nee, eigenlijk niet. Ja, dat plein waar de moslimbroeders al wekenlang demonstreren, dat is uh, goed gevuld. Trageerplein niet, want de mensen die daar regulier staan, die hebben gekregen wat ze willen, namelijk Morsi is weg. En het viel me op, uh, rijdend vanaf het vliegveld. Ik zat niet helemaal op de weg te letten, en op een gegeven moment besefte ik, ik rijd dus nu langs die plek waar ik een paar weken geleden stond, waar uh, toen heel veel mensen waren neergeschoten, die officiersclub ja. van uh, de Republikeinse Garde. Ja. ja, dat is dus weer gewoon open. De mensen zijn daar weg en de auto's die rijden daar langs met mij erin. Precies, want die, plek naar, die weg naar het vliegveld die is ook afgesloten geweest he, door die demonstranten. Ja. Maar dat soort opstoppingen en zo, die zijn er op het ogenblik helemaal niet. Die zijn er op dit moment niet. Die uh, moslimbroeders, ja, soms lokken ze uh, een confrontatie uit. Soms uh, houden ze zich ook uh, op dat plein en uh, bij de universiteit in Cairo. Dat zijn de twee plekken. En uh, zolang ze daar blijven, he, ja, merk je er ook heel weinig van. Ja, heel, heel even de situatie schetsen. De aanhangers van uh, de afgezette president Morsi. De aanhangers van de moslimbroederschap weten van geen wijken. Ze blijven demonstreren sinds hun president door het leger is afge afgezet. En ja. nu heeft dat leger opgeroepen tot een tegendemonstratie morgen. Dat ja, die is, is mooi, hè? Ja, dat is curieus. Nog nooit vertoond, volgens mij. Waar, waarom ja, dat doet het ook niet? Dat? Nee. Nou ja, vooral ook omdat ze uh, zeggen, of ze, uh, generaal Assisi... Uh, hij zei het klassiek met een zonnebril op. Ik bedoel, uh, klassieker kon je het ongeveer niet voorstellen. Als je maar nou wil, hij... wil laten zien dat er een militaire dictatuur is... dan moet je er zo bij gaan staan. Dat dacht ik ook, ja. Het leek mij ook. Had je zonnebril even afgezet... Ja. al was het maar voor de schijn. Want die schijn is natuurlijk heel belangrijk. Uh, hij wil steun... Op zich ook al vreemd voor het optreden tegen uh, geweld en terreur. Daar lijkt me dat je daar geen steun van uh, de straat voor nodig hebt. Maar goed, hij heeft dat even zo goed toch gevraagd. En dat is ook meer een signaalwerking uh, naar binnen toe. Uh, heel ordinair, wie heeft de grootste een moslimbroederschap? Of ik, wie kan de meeste mensen uh, op, op straat brengen? Want die moslimbroeders die laten al een uh, paar weken lang zien... dat ze dat plein waar ze dan zitten goed gevuld kunnen krijgen. En mm -hmm. dat de geerplein, ja, het biedt op dit moment... als ik uit mijn raam kijk, een troosteloze aanblik. Maar dat tweede signaal wat hij probeert af te geven. lijkt me heel duidelijk naar het Westen. En daar had hij dan beter die zonnebril even vooraf kunnen zetten. Dat is namelijk. Um, als hij op een gegeven moment wil optreden. tegen de moslimbroederschap. en hij wil dat met harde hand doen. ja, dan is het natuurlijk handig om te laten zien. dat de bevolking ten enenmale achter je staat. En ja. als zodanig heb ik ook een ultimatum uitgelegd. wat hij vandaag heeft doen uitgaan aan die moslimbroeders. om zich te in het politieke proces te voegen. Dat is toch ook vooral naar de buitenwereld bedoeld. Want hij weet ook wel dat de moslimbroeders dat niet zullen doen. Of in elk geval niet nu. Dus ja, dat is dan nog maar weer om naar het westen te kunnen laten zien. Zie je, ik heb ze nog weer een keer uitgenodigd. Ze willen niet. Nu moeten jullie toch begrijpen daar in het westen... dat ik daar een einde aan ga maken. Ja, en dat is dus allemaal uh, generaal Sisi die dat doet inderdaad. Uitgedost ja. met, die, met die hoed en die zonnebril. Maar um, ja. er is... Er is toch ook nog een interim regering met onder meer Nobelprijswinnaar El Baradij. Die, die bemoeit zich er even niet mee. Nee, zijn vrij stil. Uh, voor zover ze zich uitlaten, scharen ze zich achter het leger... en uh, hooguit van een van de andere oppositieleiders. Een beetje ja, teleurstelling dat de generaal dat niet heeft uh, besproken... met het kabinet, het interim kabinet. Ja, en voor de rest zijn ze heel stil tot teleurstelling van sommigen... Uh, die zeggen, ja, dit moet je hoe dan ook linksom of rechtsom niet willen. Dat ten eerste in mm. een democratie. Ten tweede, als je op een gegeven moment die stabiliteit wil... ja, dat kun je op twee manieren bereiken de weg die Al-Sisi lijkt te zijn ingeslagen... door uiteindelijk weer veel moslimbroeders in de gevangenis te zetten... en uh, met harde hand op te treden. Of door ze het politieke proces uh, binnen te loodsen en het ja. risico te nemen... dat ze verkiezingen die weer gaan komen uh, misschien ook dan wel kunnen gaan winnen. Maar goed, dat, die kans die heb je natuurlijk op deze manier kleiner gemaakt. Want morgen staan er weer twee groepen Egyptenaren... op verschillende pleinen in de stad, in het land... Ja, en die, die gaan het niet sneller nu opeens met elkaar eens worden. Nee, en je denkt niet dat die oproep om uh, mee te gaan doen... naar het politieke proces uh, de, de enige kans van slagen heeft op dit moment. Op dit moment niet. Nee, kijk, weet je, de situatie van de moslimbroeders... ja, ze, ze stellen zich onverzettelijk op. Daar kun je van alles op uh, zeggen. Je kunt ook van alles zeggen over hoe Morsi zich in dat jaar... dat hij aan de macht is, uh, gedragen heeft. Maar ik heb morgen een interview met een van de leiders... van de moslimbroederschap. Dat moet ja. op dat plein voor die moskee. Omdat hij gewoon te bang is om daarvan af te komen. Op het moment zegt hij dat ik dat plein verlaat... dan ben ik aan de goden overgeleverd... Of in dit geval, dus aan generaal Assisi overgeleverd. Ja. En dat is een beetje de situatie waarin heel veel moslimbroeders zich denken te weten. Die denken: um, dit moet een strijd worden van het leger tegen terroristen. En er vinden aanslagen plaats. Ja. In de Sinaï-woestijn is het uh, leger en de politie zijn leven op dit moment niet zeker. Politie was gisteren, geloof ik. Ergens. Dat, ja. dat is dan ten noorden van Cairo gebeurd. Maar ja. in de Sinaï-woestijn is dat eigenlijk aan de orde van de dag. Ja. En die moslimbroeders die denken: ja, het is een kwestie van tijd voordat die terroristen... Uh, ook wij daaronder uh, uh, vallen en ook wij op die manier worden aangepakt. En... Ja. Is, is dat dan een, is niet ook, uh, om, om even de advocaat van het leger te spelen... Uh, zit er niet ook iets oprechts misschien in die angst van het leger voor terrorisme? Ik bedoel, er, er is een geschiedenis van fundamentalistisch geweld in Egypte. Anders, dat is ja. vermoord door radicale moslims. Er waren banden tussen de moslimbroeders en uh, de bewegingen... die daar de verantwoordelijkheid voor hebben genomen... En zo'n beweging, uh, Gamal al-Islamiyah... die staat op de lijst van terroristische organisaties. Die heeft aanslagen gepleegd op, uh, op uh, toeristische doelen. Dus nee... Dat is er natuurlijk wel. Alleen, en daar heb je geen steun voor nodig van wie dan ook om dat aan te nee. pakken. Want dat zijn gewoon mensen die aanslagen plegen. Die kun je opsporen, oppakken, berechten en gevangen houden. Maar um, wat doe je met die grote groep van mensen die tot nu toe uh, in overwegende mate vreedzaam op een plein zit? Uh, hmm. dat, dat is natuurlijk die, die tweede vraag. En dat is ook waar de moslimbroeders zich bang voor maken. En, uh, met, met enige reden ook wel, hoor. Want als je de Egyptische media een beetje volgt... Uh, dan, dan zie je dat daar die vergelijking tussen terroristen en... Uh, moslimbroeders wel heel direct gemaakt wordt. Uh, de, de media sowieso natuurlijk die uh, alleen maar de spreekbuis... op dit moment uitzenden van uh, de interimregering en het leger. Want de kanalen van de moslimbroederschap... die daar in een democratie uh, tegenwicht zou, zouden hebben moeten bieden... Ja, die zijn door de interimregering en het leger gesloten. Ja. Nou gebeurt dit allemaal uit naam van de democratie... en van het, het transitiepad wat het, het leger en de interimregering hebben voorgesteld. Nieuwe verkiezingen ja. dit najaar. Um, hoe waarschijnlijk is, er, is het nog dat die er <laughs> gaan komen? Ja, je bent ook net weer in Cairo en het is koffiedik kijken, maar... Nou, ik was er ook net weg en ik volg het in de tussentijd ook wel ja, een beetje. Ja. Dus, uh, weet je, het, het probleem is, je zou generaal Assisi op zijn blauwe ogen... die we niet konden zien vanwege de militaire zonnebril... maar nee. zou je moeten geloven en... ja. Verder heb je natuurlijk democraten, eh, liberalen... In, in de regering zitten, in de interimregering. Ik bedoel, Mohammed al-Baradij is het boegbeeld. En de stilte... Ja, die doet weinig goeds vermoeden. Je moet hopen dat ze uh, vanuit de regering dat proces bewaken. Maar goed, die moslimbroeders die zeggen op hun beurt. Uh, die regering, wat we er ook van vonden, uh, na die uh, uh, toespraak van generaal Assisi. hebben we gezien wie echt de broek aan heeft in Egypte. Dat is niet die interimregering. Dat is niet Mohammed al-Baradei. of de interimpresident Mansour. Dat nee. is generaal Assisi. Ja, goed. Nou, we gaan je uh, morgen vast horen hier op de zender, Radio 1. Sander van Hoorn, dank je wel. En we hoorde net al Hadewieg Minus. En ze is er nog, gelukkig, want ze gaat nog een keer voor ons spelen. Um, ja, de, de, de zomerhits van, uh, van deze zomerafleveringen uh, af, van Het Oog... Uh, hebben we op een rijtje gezet. Laten we even luisteren naar wat er al uh, langs is gekomen. Mijn parel van de Zuidzee... Stemt mijn hart steeds tevreden. Summertime... The living is mij Dan denk ik nog maar eens terug aan toen. Dan ik stieren van de voeten zitten op een bankje in de zon. Heb je de collega's herkend? Nee, maar die summertime was zo mooi, van wie was die? Ja, mooi hè, de kick. Gisteravond. Zo, ja. heel erg mooi. Eigen vertaling van die jongens, heel mooi. Ja, ja. dat vond ik ook. Ja. Marieke Jager was het met Parel van de Zuidzee... Uh. De, de Rob Mostert Hammond Band met Summertime... en Sue the Night met me en Bobby McGee. Leuk. Ja. Um, nou, er zijn heel veel zomerhits natuurlijk. Wist jij meteen wat je wilde spelen hier? nee. Nee, we dachten, oh ja, wat, wat, wat zullen we doen? En opeens ben je alle zomerhits kwijt. Dat ja, is ja, ja. net zoiets als je vraagt, in welk restaurant gaan we eten? Weet je, opeens ging Precies, een in geen restaurant meer. weet je, al, dat probleem. Ja. En toen opeens uh, had ik een korte honeymoon met mijn man in Parijs. En toen liep over straat Zeg zei ik, ja, wat zal ik nou eens doen? En toen zei ik, ja, ik weet het ook niet. En op een gegeven moment begon die uh, van Joe Cocker Summer in the City te neuren. Toen dacht ik, nou, dat is niet voor niks. Dan gaan we die doen. Dat is een beetje die, die reggae-uitvoering uh, van ja, Joe terwijl, Cocker. Hè? Ja. ja, ik... Ik, ik moet heel eerlijk bekennen, ik wil mensen niet tegen de schenen schoppen. Maar ik ben helemaal geen Joe Cocker fan. Maar ik dacht, dit is voorbestemd en we gaan het doen. Maar ik ben alleen met Martin, dus we zijn met zang met en piano. Dus best uh, tricky, zou ja. je kunnen zeggen. Maar ja. ook weer uitdagend. Maar je weet, neem ik aan dat het niet van Joe Cocker is, oorspronkelijk. Nee, nee, maar ja. Want ja. we hebben nu de originele versie voorgesteld. Ja. Hot town, summer in the city. Back my neck getting dirty in in ja, de Love and Spoonful. Volgens mij begint hij in het echt met een auto-klakson. Ja. Een, een Volkswagen Beetle uh, klaksom. Wat, wat, ja, dit is, dit is een enorme open deur. Maar waarom is dit de ultieme zomerhit? Nou ja, is het dus niet? <laughs> <laughs> Omdat het hier niet is. <laughs> ja, god. Ja, ik, ik, ik geloof heel erg dat. Uh, ja, als, als, als mijn man dat dan neuriet, denk ik, nou, dit, dit moet ik doen. Is ik ken veel, veel betere zomernummers, maar, maar uh, ik dacht, ik, ik ga deze voor jullie brengen, dames en heren. Nou, ik zit op dit nummer al de hele zomer te wachten. Echt waar? Dus mij doe je er in ieder geval Dat een plezier Dan doe ik in ieder geval mee. één iemand er een plezier mee. Dat is alvast fijn. Laten we ja, horen, Ik ga het doen, ja. ja.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 Ja.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 Ja, en dan die drillboor van John Sebastian erachteraan. Hadewig Minnes, begeleid door Martin Schepping. Dank jullie wel. Na 40 jaar worden de avonturen van stripfiguur Kapi weer uitgegeven. En dat is een oude strip van Martin Toner. Tekenaar Dick Matenaar, goedenavond. Hallo. Ja, um, jij werkte jarenlang in de studio van Toner. Je was met hem bevriend. Um, zou hij dit uh, mooi nieuws vinden? Dat Kapi in 2013 nieuw leven krijgt ingeblazen? Uh, ja, ik denk het wel. Hij vond toch iedere opleving van zijn werk vond hij weer uh, erg leuk, hoor. Als het uh, buiten Tom Poes om, want die, uh, die bleef altijd in de picture. Ja. Wat was, het, uh, wat was dat voor strip, Kappie? Of wat is het voor strip? Want hij bestaat natuurlijk nog gewoon... Nou, dat, was, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hij bestaat niet. Ja, hij bestaat nog. Omdat hij bestaat de, want hij de wordt de oude oude ja. oude oude verhaaltjes natuurlijk. Ja. Maar zijn hoogtijdagen die lagen toch in de jaren 60 en 50. Ja. 1905, 1960. En dat was ja, een avonturenstripje: um, over een sleepbootje. Dat was een goede sleepboot kraak. En de kapitein heette Kappie. En die had een soort bootsman. dat was de Maat. En de machinist, dat was de meester. Ja. En uh, die beleefde avonturen natuurlijk op zee, voornamelijk en rond de zee en uh, havens en dat soort dingen. Ja, en dat was, dat was, een, dat was een erg leuke strip. Ja, de, de vader van Marten Toonder was uh, kapitein, hè? Ja, op, ja, op, die, op de Grote Vaart? Of, uh... <coughs> nou, dat, is pas, dat was, was <coughs> pas later. Hij was uh, hij is als jongetje van een jaar of twaalf, is hij uit Groningen, kansloos Groningen in die tijd. Weggelopen naar Rotterdam. In de haven terechtgekomen. Uh -huh. uh, daar heeft hij. Is hij op een. Uh, doe nog op die grote driemasters. Uh, is hij jongetje voor de mast. Dat was toen niet niks. Als je dat. Uh, moest je ook maar zien te overleven als kind. Ja. Het was een hard leven. En dat heeft hij Daar is hij mee begonnen. En uh, hij is. Een, ja, toch een zeevaartcarrière gaan maken. Ondertussen is hij gaan studeren. Hij kon niet eens lezen en schrijven toen hij jong was. Uh, en is geëindigd. Uiteindelijk als gezagvoerder. Op die enorme knotsen. Uh, als de Nieuw Rotterdam en dat soort dingen die ja, op de Amerika-lijn en Zuid-Amerika voeren. Ja. geweldige prestatie, een man van ijzer en staal. Want ja. dat kan uh, krijgen. nu voor elkaar krijgen. Nu, nu, uh, en dat was Kapi, <coughs> daar is Kappie op leert. Ja, ook, maar ook, ook letterlijk, want ik begreep dat oh. Thomas dat zijn vader ook wel eens op, uh, op de studio kwam. Dat je, heb jij hem ja. wel eens ontmoet? Uh, hij kwam vaak op de studio in de jaren 50, want hij was een soort compagnon van zijn zoon geworden. Ik heb hem uh, in zijn nadagen, hij was toen al over de 80... Ik kwam er in 1960, ik was 17 en hij was over de 80. En hij kwam met zijn zoon meestal in ieder geval een jaar lang... Uh, het eerste jaar uh, op een vrijdag als zijn zoonland kwam om al het werk te bekijken. Ik kwam hij mee en dan liep hij door de studio... waar hij verschrikkelijk populair, ontzettend populair was. Het was een, uh, <laughs> ja, een aardige uh, oude man. Ja. En, en is Kappie in die zin ook naar ik hem? Ik heb de strip even bekeken. Kappie is een, uh, een beetje klein mannetje met een grote snor. Ja. ja, hij was niet groot, maar wel stevig en een snor. Ja, ja en, uh, en hij had dat taalgebruik natuurlijk ook af en toe wel. Hè. Het hm. uh, taal taalgebruik. En dan ook nog, want Toner Tone, vond het leuk om uh, die nautische termen allemaal te gebruiken. Ja. Hij noemde de maat, die schold hij eruit voor klont en zo. En, uh, ja, wat hij al wat hij met Walrus in de Tom Poes deed, Toner ja. vond het leuk. En die kon er goed mee overweg. schreef ja, hij de verhalen dan zelf, Martin Toner? Ik denk dat hij met het allereerste verhaal zich bemoeid heeft. Maar zelf geschreven heeft hij heel weinig. Dat liet hij toch aan. Uh Tom Poes, daar bemoeide hij zich altijd mee. Dat schreef hij alle verhalen zelf voor. Uh, de andere strips werden toch voornamelijk door Lo Hartog van Banda. Uh -huh. Dat was een echte rechterhand. Waarmee hij ook Tom Poes verhalen verzon. Maar die schreef Panda en die uh, verzon ook verhalen voor uh, Kappie. Harry van de Erebeemd was een schrijver. En uh, God, er waren er nog wel meer. Antrius Brand. Uh, het waren capables, uh, hele goede, capabele schrijvers. En die, uh, die, die namen die taak van hem over. Want uh, Toon had wel wat andere dingen nog aan zijn hoofd natuurlijk. Ja. Ja. Je kan niet zes 6 of 7 of 13, 15 strips op een gegeven moment uh, allemaal in je eentje doen. Nee. We gaan heel even luisteren naar uh, Martin Toner zelf. Hij mm -hmm. kreeg een vraag van interviewer Frank Wieringa over wat zijn stripfiguren voor hem betekenen. Mm -hmm. Met welke figuren in strips identificeer jij jezelf het meest eigenlijk? Oh, met geen enkele hoor. Ik heb geen voorkeur. Nee, het zijn allemaal facetjes van mezelf. Het is mogelijk dat ik de meeste sympathie heb voor Bommel. Hij heeft de meeste moeilijkheden. De anderen die zijn allemaal eigenlijk op in een bepaalde manier uh, op hun kleine terreintje voortreffelijk. Mm. Dat is bommel niet. Ja, nou, voor capi voor geldt dat zeker. is dus een, nou, een voortreffelijke kapitein. Hè? Want, ja. Hoe zitten die verhaaltjes in elkaar? Het, zit, het is eigenlijk een beetje een patroon, wat iedere keer ook wel herhaald ja, wordt. Had ja. nou, een grote sympathie voor capi trouwens hoor. Ja? Ja, ja, ja, ja. Ja, dat, uh, ja enorm. Ja, uh, dat, ja, dat is allemaal hetzelfde straminebeest. Ze, ze, ze, ze, ze liggen of in een haven waar, waar iets gaat gebeuren rond een lading of zo, uh, de, de, de, waar iets mis mee is. Of ze zijn op zee of ze varen uit. Meestal eh, vaak is het ook een, een klusje die hij moet doen hè, met een sleepbootje. Hmm. Ergens iets ophalen, een boot die gestrand is of wat dan ook. En, da en daar komt, komt dan automatisch het avontuurtje uit voort. Ja, dat Maar Jij zegt dat was hem heel erg lief We, wij, we ja. konden nergens een uitspraak van Toonder uh, <laughs> over, over Kappie vinden. <coughs> Hadden, nou, het, het vervelende is: het werd nooit aan hem gevraagd. <laughs> ik, heb veel met hem, ik heb daar juist echt veel met hem over gepraat, want hij vond Aha. het ontzettend jammer. Uh, ik, ik vond bijvoorbeeld koning uh, ik een ontzettend goede strip. Ja. Misschien wel beter dan Tom Poes op bepaalde momenten. En daar was hij het mee eens. En hij vond het altijd erg vervelend toch dat, dat het andere werk van hem... echt helemaal ondergesneeuwd werd altijd. Een beetje weggevaagd door het enorme overweldigende succes van Bobbo en Poes. Ja, en maar... die anderen, die, die anderen die hadden wel, wel een zeker commercieel succes. Uh, Panda zelfs meer dan Tom Poes een hele tijd lang. Maar dat bedoelde hij toch niet. Het was, het was, kijk, hij was, hij was een, een, een uh, creatief genie. Al die figuren die hij die maakte, ook die, die, ook oh panda en J Joris Goedbloed bijvoorbeeld... Uh -huh. en, en de, deze figuurtjes in Kappie en Hollewijn. Uh, het stond onmiddellijk. Uh, het waren maar een paar lijnen en een paar uh, woorden die ze, die, die ze uit spreken. En je had een karakter, stond de, stond de muur vast klaar. Ja. En, en daar was hij geweldig in. En ja, dan is dat toch vervelend als je dat doet. En, en het wordt een beetje onderschat. En één van die vier, vier karakters gaat alles overnemen. Dat was Bommel. Ja, maar begreep hij het ook niet? Want ik, ik, ik vind ja, hele maar, leuke verhaaltjes. Maar, maar ze zijn natuurlijk niet zo gelaagd als die Bommel verhalen. Nou, dat is niet waar. Koning Halloween. had het was ja, zeer nee, gelaagd. Ik heb het nu over Kappi. Oh, nee, nee. Die waren niet zo gelaagd. Maar ja, aan de andere kant krijg ik zoiets als Bommel en Tom Poes. Ik had op een gegeven moment natuurlijk ook de vier, de situatie, dat, dat, dat iedereen... ja, dat wordt een beetje overschreeuwd... en overtilt en over, over, uh, over, ja. uh, overge, overgewaardeerd. Iedereen gaat, uh, gaat elkaar napraten... en naschrijven en uh, nadoen. Ja. En, en dat is niet, uh, dat is niet, niet altijd helemaal correct. Dat is zeker niet in het geval van koning Hollewijn... Die, die, die, die, die dezelfde gelaagdheid had als bommel en tompoes. Maar kennelijk hebben die bommel en tompoes... gewoon het meeste charisma van alles. En ja... En, ja. Nou, daar, daar, daar kan je verder niks aan doen, nou, dat begreep hij best natuurlijk. Daar ja. was ik blij mee hoor. Ja. En in ieder geval uh, nou, komt, komt Kapi nu weer uh, bovendrijven, zal ik maar zeggen. Oh, dat is leuk. Ja, ja, dat is heel goed. En nog heel even tot slot een andere, uh, wat actuelere kwestie. Gisteren werd bekend dat de Martin-Toner-prijs wordt afgeschaft. Ja. Die bestond pas drie jaar. Een jaarlijke ja. prijs voor een tekenaar ja. die heeft bijgedragen aan het Nederlands erfgoed. Ja. Uh, geen geld, geen geld meer voor? Een beetje raar, toch? Nou, ik vind dat een aanfluiting. Ik vind dat echt een aanfluiting. Iedereen had het kunnen weten, want ze hadden geld gekregen... De, de mensen die daar uh, van het Fonds van de Beelden en de Kunst voor drie jaar of twee jaar. En binnen die twee jaar moesten een aantal dingen moesten waargemaakt worden. Mm -hmm. Kennelijk zijn die niet waargemaakt. Maar ik heb altijd gehoord dat de prijs zou in ieder geval blijven bestaan. En ik vind het ook schandelijk als je een prijs in het leven roept. Ja. Toch, toch een soort uh, oeuvre en staatsprijs. En uh, dan met zo'n naam eraan verbonden. Met zo'n naam eraan verbonden. Ja. Dat je daar gewoon ruxig mee kapt. Het, het bewijst weer dat Strip eigenlijk helemaal niks voorstelt in Nederland. Als het een literaire prijs geweest, dan was het land te klein geweest. Ja. Uh, er zijn 33, 43 literaire prijzen. Iedere dag wordt er eentje uitgedeeld. Voor een hoop geld, en minder geld, maar ook een heleboel geld. Hmm. Deze verdomde 25.000 euro. Ze kunnen, het, ze, ja. kunnen het, ze, ze, ze kunnen het... Nou ja, ze gunnen het, ze gunnen het ons gewoon niet. Het is gezegd, Dick Matena. Dank je wel. Okay. En ik zeg er nog even bij dat de Kappie strips met aansprekende en typische toonde titels... als Kappie en de Verrukkelijke Bollokwat... en Kappie en de Krielkunstmaan... worden uitgegeven door uitgeverij Stripstift. En de eerste twee titels verschijnen eind september. En wij feliciteren Mick Jagger, die over een kwartier zeventig wordt. Tumbling Dice was dat, de Stones. Vandaag werd bekend dat ingenieursbureau Royal Haskoning... het eerste openbaar vervoerssysteem van de stad Damam mag ontwerpen. Goedenavond, Niels ten Hartog. Goedenavond. U bent projectleider van Royal Haskoning. Uh, ik kom er niet dagelijks. Waar ligt Damman? Uh, om te beginnen even een kleine correctie... Uh, ik werk bij Royal Haskoning uh, DAV. Wij zijn uh, vorig jaar als DAV gefuseerd met, uh, met Royal Haskoning. En het is, uh, bedrijf is Royal Haskoning DAV. Dus, uh, nou, DAV, uh, thuis thuis ook weer, DAV ook weer blij. Uh, waar ligt Daman? Ja. <laughs> Daman ligt in Saudi-Arabië aan de, aan de oostkust. Um, een stad, een grote stad, uh, agglomeratie met uh, ruim 2 miljoen inwoners. Ja, en wat is dat voor stad? Uh, hoe ziet het eruit? 2 miljoen lijkt me een grote stad. Ehm uh, nou, ik moet voorstellen dat dus, het uh, misschien een beetje vergelijkbaar met de Randstad. Dus uh, een stadcentrum. Uh, en daar buiten uh, is het verbonden met de steden Daraan en Gobar en nog uh, Alcatif aan de uh, aan de noordzijde. Mm -hmm. Dus een agglomeratie van steden die aan elkaar gegroeid zijn. Ja, maar is dat uh, allemaal nieuw? Of is er nog een oude kern met, met buitenwijken? Zijn het brede straten, zijn het smalle straten? Beschrijft u het eens dus een beetje. Uh, ja, ik moet je voorstellen, het, de, het stadcentrum uh, het bestaat uit redelijk uh, uh, relatief smallere staten, straat in een uh, rechthoekig patroon. Uh, maar die stad is uh, naar buiten uitgebreid met grotere buitenwijken. En ja. daar is het uh, stratenpatroon uh, uh, bredere straten en er is, is duidelijk meer ruimte. En dat uh, gaat ons helpen, denk ik, bij de aanleg van het openbaar vervoerssysteem. Ja, want uh, u mag een heel OV-netwerk vanuit het niets opbouwen. Dat lijkt me een toffe klus. Dat klopt, daar zijn we ook heel erg blij mee met die, die mooie opdracht. Dat komt niet vaak voor. We mogen een, een OV-netwerk aanleggen. wat bestaat uit 50 kilometer light rail. en nou, ruim 100 kilometer bus rapid transit. In goed Nederlands is dat hoogwaardig openbaar vervoer, busverkeer. Dus ja. je moet je voorstellen een beetje vergelijkbaar met de zuid agent tussen Schiphol en Haarlem. Ja. En u mag het echt helemaal zelf bedenken? De Saoedis hebben gezegd, hier is Daman. Zoek het uh, maar uit. Nee, er is al een... een voorstudie gedaan. Daar hebben ze al globaal uh, uh, met het de lijnen getekend van uh, waar de, de hoofd van het netwerk moet komen. Aha. Um, maar wij mogen op basis daarvan uh, de haalbaarheid daarvan onderzoeken en dat verder uitwerken tot een, uh, een voorontwerp. Ja. Hier in de studio bij mij zit Ziad Al-Mahmoed. Uh, goedenavond. goedenavond. U bent namens Royal Haskoning en ook namens DVA neem ik aan? Uh, ja. Royal Haskoning <laughs> DHV. Ja. Oh DHV. Pardon. Ja. Ja. Ja. Verantwoordelijk voor de OV-opdrachten in het midden oosten Um, waarom moet er in zo'n hele stad nu nog openbaar vervoer worden aangelegd? Ja, omdat het uh, eigenlijk tot nu toe in heel Saudi-Arabië zijn uh, uh, grote steden. Zeg maar Riyadh, uh, Dammam, Jeddah, Mecca hmm. enzovoort. Uh, steden van ja, 2 miljoen tot 6 miljoen in Riyadh. Waar het uh, uh, eigenlijk alleen maar om uh, uh, auto's uh, gaat. Dus... Uh, de enige uh, manier van verplaatsing is met de auto, personenauto's. Ja. Ja. En zij hebben de afgelopen 10, 20 jaar uh, veel geïnvesteerd in uh, wegennet, Maar het loopt zo vol dat zij eigenlijk... Die, uh, ja, het is, het is zo vol. En, en, het, uh, en uh, ze denken ook aan het moderniseren van, van hun steden. En daar hoort ook een openbaar vervoer bij. En het is ook eigenlijk een vorm... Maar waarom, om, waarom willen ze dat? Want als je in de grond prikt, komt er benzine uit ja dat is waar, dat is waar, maar ja, die, die steden kunnen dat niet meer aan. Hmm. Dus uh, ze hebben eigenlijk allerlei uh, uh, highway systemen of uh, ja snelwegen binnen de stad, uh, grote kruispunten, grote wegen, maar het is uh, autobezet is uh, zo hoog in Saudi, gemiddeld drie à vier auto's per, uh, per huishouding. Dus het staat ook echt gewoon, als je naar Damam gaat, het staat stil. Ja, ook man, uh, Dus dan kan de benzine parkauto. nog zo goedkoop zijn, maar ja, ja. En en het op. is niet alleen benzine, maar je kan uh, overal parkeren. Hmm. Er zijn ook geen beperkingen met uh, parkeren en iedereen wil for, for, uh, for voor de deur. De deur. En ja, dat. Wat lopen, dat is er niet bij je Nou, je met 50 graden, dat hmm. wordt wel moeilijk, oh, ja. ja, in de zomer. Ja, ja. Ah, nee, ja. Wij, ja. Vinden, wij vinden het nu al wel. Ja. Hem, dus, uh, ja. <laughs> Precies. En ze houden van bouwen, hè, daar in die golfstaten. Ja, ze hebben, ja, het is, het is, ze hebben ja eigenlijk die afgelopen vooral de afgelopen tien jaar door die uh, hoge olieprijs hebben ze ook veel geïnvesteerd in hun, hun landen hmm. en uh, ze zijn bezig met de OV. Uh, Systemen te bouwen. Dus in Riyadh, in Jeddah en uh, Daman, waar we ook voor uh, bezig zijn. En is dat alleen omdat, omdat het geld nou eenmaal tegen de plinten klotst? Of zit daar nog iets anders achter dat er zoveel gebouwd wordt? Nou, ze zien dat als uh, eigenlijk vernieuwing van hun economie. Want ze willen niet alleen afhankelijk zijn van olie. Mm -hmm. Ze willen ook andere uh, soorten of een bron van inkomen of een, een diversiteit brengen in hun economie. Maar ik denk zelf ook. Komt het misschien door ook de Arabische lente? Dus dat is een vorm van. Uh, ze willen laten zien aan de volk. Oké, okay, we zijn bezig. Uh, uh, wij gebruiken het geld. In, in, in, ja, jullie voor krijgen het, volk. het voor het volk. En jullie krijgen het uh, terug in een vorm van OV-systemen, bruggen, uh, elektriciteitscentralen enzovoort. Ah, ja. Ja. Ja. En, hoe, en hoe pak je dat dan aan? Hoe is dat gegaan in, uh, in, in andere steden? Want daar werkt u ook? Ja, daar werken wij ook. In Riyadh bijvoorbeeld, is dus de hoofdstad van uh, Saudi-Arabië. Yeah. Dan doen we ook uh, sinds een jaar een uh, grote opdracht... voor uh, het oplossen van uh, 30, uh, de, de, ja, de top 30 uh, knelpunten. Mm -hmm. ja, het is een uh, heel uitdagende opdracht. Want uh, de hele stad loopt heel ja, vol. En alles wat je doet... Het is eigenlijk het... één groot knelpunt. Eigenlijk wel. Ja, dus, als je een, <laughs> dus als je hier drukt, dan wordt het dan, daar, dan daar ja. druk. Ja. En, <laughs> en je moet natuurlijk nog... Uh, overleggen, afstemmen met de stakeholders, met de uh, politie... met de uh, municipality of de gemeente, verschillende authorities, ministerie of transport. En dat gaat anders dan in Nederland. Dus ja. dat gaat niet uh, met de mail of zo. Nee, je moet alles face-to-face, -face, het liefst. En uh, de mensen zijn wel aardig en zo, maar ze werken toch anders dan hier. Ja. Dus um, bijvoorbeeld... Zeggen zeg ja als ze nee bedoelen bijvoorbeeld nee, soms? Dat, nee, oh, nee, okay. dat, nee, dat is dat China <laughs> Dat is mijn ervaring. Ja, dat is maar meer goed. China. Maar het is, um, ja, relaxed, laat ik okay. het okay. zeggen. Relaxed, ja. ja. ja heel relaxed. Nou, een, een enorme klus wordt het als daarin, Damam, ook, ja. meneer Den Hartog. Um, ik las dat een liter benzine 15 cent kostte in saoedi arabië Hoe gaat u de mensen daar de tram in krijgen? Uh, dat kunnen wij niet alleen doen. Wij gaan uh, natuurlijk zorgen voor een uh, bijdrage en ontwerp van een goed, uh, goed OV-systeem. Uh, zodat het een aantrekkelijk alternatief wordt. Dat ja. is ook duidelijk uh, de visie van het ministerie van Transport. Die zegt: we moeten die mensen eerst een, uh, een goed alternatief bieden voor de auto. Ja. Uh, maar vervolgens zal er meer nodig zijn uh, om die mensen ook daadwerkelijk uh, uit de auto in het openbaar vervoer uh, te krijgen. En dat betekent een aantal uh, nou ja, andere beleidsmaatregelen. Dat kan zijn uh, parkeren minder aantrekkelijk maken of uh, andere belasting op auto's. Maar die, die visie... Die, uh, We zien het duurder maken. Ziet u dat gebeuren in saudi arabië Um, ja, ik kan niet kijken in de plannen van, van het ministerie daar, maar nee. ik, ik, ik proef wel een hele duidelijke visie om te zeggen van we gaan nu eerst een, uh, een alternatief bieden voor de mensen en dan gaan we ook zorgen dat ze daar gebruik van gaan maken. Ja. Dus uh, ja, meneer, daar ik geloof in. Meneer Magmoet, uh, in, in het kader van die Arabische lente gaat de bevolking dat pikken daar als ze de auto uitgejaagd worden? met ja. wegenbelasting wegen ja. en uh, parkeergeld. Ja, maar misschien ja. Maar ik denk dat ze dat eigenlijk uh, willen toepassen, maar niet uh, in eerste instantie niet voor de Saoedische citizens of die uh, ja, the originals of de Saoedische citizens. Oh, de buitenlanders moeten het gaan betalen. eerst ja. de eerste auto uit? Ja, <laughs> dat heb ik wel nou kunnen voelen bij verschillende uh, overleggen bij uh, ministerieel. Ja, hoe, hoe laten ze dat dan doorschemeren? Nou, je zeggen van, oké. Okay, uh, soort van, ja, wij, wij hebben grote families en zo. En, uh... en dus moeten we een grote auto hebben. Ja, en, en het er er is in... toch handiger met de auto. <laughs> en, en, en de meeste buitenlanders die die zijn, zijn singles. Maar singles ja, dus ja, dat is wat makkelijker. De ja, ja. <laughs> ja. Meneer Den Hartog, wanneer is het af? Wanneer rijdt de eerste tram in Daman? Uh, dat zal niet uh, morgen zijn. En nogmaals, we, we gaan eerst een haalbaarheidsstudie doen en uh, een volontwerp. Met dit soort projecten moet je toch wel denken aan een doorlooptijd van een uh, jaar of vijf uh, voordat uh, de eerste uh, tram uh, gaat rijden. Goed, nou. Ik uh, wens u ontzettend veel succes daar. Het lijkt me een hele mooie opdracht. Hartelijk bedankt, Nielsen Hartog en uh, Ziad Al-Mahmoed hier graag in de studio. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. It's the greatest museum you'll never see. En het is with met secrets. Hidden cameras. Weapons. Decoding machines. Het is Amerikaanse geschiedenis. No maar geen allowed. Ja, en dat museum eh, dat getoond werd door een Amerikaans televisiestation. dat is van de CIA. Want dat station mocht bij hoge uitzondering opnames maken. in het Geheime Museum van de Amerikaanse Inlichtingendienst. Niet toegankelijk voor publiek. Een inlichtingendienst immers. Goedenavond, Wim Klinkert, militair historicus. Goedenavond. Ja, dat, dat museum dat bevindt zich in het uh, hoofdkwartier van de dienst in, uh, in Langley, in Virginia. Bent u er ooit geweest? Nee, ik hoor ook niet tot die weinige gelukkige die mag kijken. Nee, nee. <laughs> nee, nee. Um, is het wel gebruikelijk, eigenlijk dat Veiligheidsdiensten er een eigen museum op nahouden? Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, op twee redenen, sowieso. Dan dus zeker trots op het op de eigen werk. Um, en de andere reden zou kunnen zijn dat men ook uh, uh, wat men bedacht heeft in het verleden... en succes gehad heeft, uh, om dat ook te laten zien. Om dat uh, wat te, te tonen voor de eigen mensen. Ja. En dat zijn zaken die je bij andere organisaties ook wel ziet. Maar, maar wat voor soort mensen mogen dat dan zien? Ja, dat zijn alleen de mensen van de organisatie zelf... Um, en dat heeft denk ik ook wel te maken met de aard van geheime diensten. Die, die zijn daar niet zo gecharmeerd van dat je er ja. allemaal binnenkomt. Hoewel ik zat wel aan een uitzondering te denken. Uh, bijvoorbeeld de Britten zijn heel erg trots op hun uh, geheime diensten. Die de Tweede Wereldoorlog uh, zo'n beetje een eentje gewonnen hebben, als je de Britten mag geloven. Ja. Daar in Bletchley Park. En daar ben je wel weer zeer welkom. Dus ja, de, daar ben je wel uitgekomen. Daar bent u wel geweest, wat, wat, wat is daar te zien? Ja, Bletchley Park is heel beroemd, omdat daar ook de, de Duitse codes werden ontcijferd. En de, en nigma, waren, ja. de Enigma, hè? De Enigma. De basis werd gelegd voor de, voor de computerkennis uh, van tegenwoordig met Turing. Ja. Dus dat is, wel een, dat is wel een heel erg uh, belangrijk punt. Ja. De Engelsen zijn de laatste tijd sowieso iets meer openen... met, uh, met uit archieven uh, publicaties toestaan door historici. Dat is wel een klein beetje veranderd. Ja. He heeft de AVD, AIVD een, uh, een geheim museum? Ik hoor ook niet tot die ingewijden die dat <laughs> mag weten. <hebben. laughs> ik ik, stel, al ik stel me vitrine met uh, aanplaksnoren voor of zoiets. Ja, dan, dan, <laughs> ik, ik krijg van die 17-pont-achtige ideeën ook, van voor allemaal zaken. Nou, misschien zijn die er ook wel. Uh, ik, ik weet wel dat, dat uh, overheidsorganisaties ook binnen Defensie... wel wel uh, collecties hebben die gebruikt worden voor opleidingen, trainingen... en ook als een soort, uh, ja, zoals ik zei, een soort trots op de eigen organisatie. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, zoiets als de explosieve opruimingsdienst... die een uh, soort museum hebben, of in ieder geval had ik, was een tijd geleden geweest... met allerlei soorten munitie die in Nederland zijn uh, Met ontplofte uh, dingen, ja. Ja, uh, en niet ontplofte dingen, en die oh. gebruikt worden ook voor... Okay. <laughs> voor, voor identificatie van als ze iets, iets vinden. Dus een soort museum, maar ook gelijk weer een praktische uh, nut natuurlijk. En zelfs de Militaire Academie, waar ik zelf zit... Uh, waren er collecties met wapens en met gasmaskers... en dat ja. soort zaken die ook wel historische waarde hebben. Ja, nu, nu, nu mocht deze uh, filmploeg daar komen... omdat de CIA heel trots is dat ze het geweer van... Uh, Osama Bin Laden aan hun collectie hebben toegevoegd. Dat, dat was waarschijnlijk zo'n trofee dat ze de, de verleiding niet konden weerstaan om het ook aan de buitenwereld te laten zien. Hè? groter dan de, de, de angst voor uh, geheimzinnigheid of ongewenste toeschouwers. En de Amerikanen hebben in mijn zin wat meer uh, iets met, met objecten die met beroemde mensen te maken hebben. Uh, daar, daar hebben ze iets meer mee. Een uh, stoel waar een pre belangrijke president op gezeten heeft. Maar ja. wat of zo. Waar wij misschien toch denken van ja, kom, uh, kom maar eens met wat beters. Ja. Maar uh, ik heb het idee dat de Amerikanen wat meer met die objecten die aan belangrijke personen of gebeurtenissen gekoppeld zijn, dat ze daar wat meer mee hebben. En ook wel in, uh, dat heel interessant vinden om te ja, wat, zou er, wat zou er nog meer kunnen staan? Waar zou u benieuwd naar zijn? En het meeste zal natuurlijk gaan over uh, de, de Koude Oorlog, zonder meer. Maar ik zelf ook nog wel benieuwd naar zijn, is wat er over Vietnam is. Dat ja. is misschien niet zo'n hoogtepunt in de cia geschiedenis maar ze zijn wel enorm actief geweest in Vietnam. Uh, op heel veel verschillende gebieden. Ook op, op het gebied van elektronica, op het gebied van uh, identificatie van mensen. Ik zou me wel eens afvragen of ze daar nog überhaupt iets mee, mee doen. Dat zou ik wel eens willen weten. Niet, niet echt uh, uiteindelijk een, een grote bron van trots geweest, natuurlijk. Ik denk het niet, nee. Maar maar een goede studie ervan levert altijd inzichten op die waardevol zijn. Dus ja. dat, uh, dat, dat blijft. Goed, nou, uh, interessante musea. Ik hoop, ik hoop voor u dat u er nog eens een keer uh, naar binnen komt, meneer Klinkert. Ik, ik ga het eens een keer proberen, dat zal ja. ik niet meedelen. Gewoon doen, gewoon vragen. Ik ben Wim Klinkert uit Nederland. Ja. Hartelijk bedankt hoor, Wim Klinkert. Graag gedaan. En dit was het oog van deze donderdag. Morgen zit hier Pieter van der Wielen, zometeen in casa Luna collega Mieke van der Wij in gesprek met Morika Kira... een Japanse architecte die al twintig jaar in Nederland woont. Goedenacht, vreunden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette dit is radio 1